Middernacht, woensdag 2 november door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in de Tweede Kamer nog niet genoeg steun voor het Europese reddingsplan. Een meerderheid van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks wil dat de plannen verder uitgewerkt worden. Pas daarna willen ze akkoord gaan. Premier Rutte gaat de komende tijd in Brussel onderhandelen over de details van de afspraken.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 Papandreou wil zijn plan voor een referendum doorzetten ondanks de vele kritiek uit binnen en buitenland. In reactie op het plan zijn de aandelenkoersen wereldwijd onderuit gegaan. Beleggers zijn bang dat van het reddingsplan niets terecht komt en dat de schuldencrisis in Europa onbeheersbaar wordt met negatieve gevolgen voor de wereldeconomie. Europese leiders praten morgen met Papandreou over zijn plan. Het gesprek wordt gehouden in Cannes aan de vooravond van de G20 top. De aanklager betaalt voetbal, heeft de strafeis tegen PSV'er Kevin Strootman verhoogd. De middenvelder kreeg zaterdag tegen Twente een rode kaart voor gemeenspel. Aanvankelijk wilde de aanklager hem voor één wedstrijd schossen. Nu eist hij twee wedstrijden. Strootman was tegen de eerste eis in beroep gegaan. Morgen doet de tuchtcommissie uitspraak. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst... voor de laatste 16 van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen...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 Casa Luna. Helco Span. Goeienacht. En ook in deze nacht van Allerheilige op alle zielen... bent u van harte welkom in ons Huis van de Maan. Allerzielen, de dag waarop van oudsher in katholieke kringen de doden worden herdacht. Tegenwoordig vinden die herdenkingen ook in veel ruimere kring plaats. Met stemmige herdenkingsavonden op met kaarsen verlichte begraafplaatsen. Met meditatieve bijeenkomsten met poëzie en muziek. En met gezamenlijke maaltijden bijvoorbeeld in parochiecentra. Ook Nederlands grootste uitvaartverzekeraar, Dela... houdt zich tegenwoordig meer en meer bezig met de herdenking van overleden dierbaren. Helpt verzekerden bij het zoeken van de juiste vorm. Staat nabestaande bij in het verwerken van hun verdriet. En daarom is vannacht Martin Kersbergen bij mij te gast. Hij is communicatiemanager bij Dela. En voor zijn inspanningen om zijn bedrijf een eigen tijdser imago te geven... kreeg hij eerder dit jaar de Van Spijk Innovatieprijs. En dat is een vakprijs voor innovatie in de communicatiebranche. Martin, goedenacht. Hartelijk welkom. Goeiedag. Had je zelf eigenlijk een uitvaartverzekering voordat je bij Dela ging werken? Voordat ik bij Dela ging werken niet. Nee? Nooit nee? nee. aan gedacht? Ja, ik heb er toen wel eens aan gedacht. Uh, maar nooit zo heel erg lang uh, bij stilgestaan. En toen ik bij Dela ging werken, toen vond ik het natuurlijk vanzelfsprekend... dat je dan ook een uitvaartverzekering sluit. Omdat ik vind dat het heel moeilijk is om uh, te werken bij een organisatie... waar je uh, daar dan zelf niet op die manier achter kan staan. Dus ik, vind, ik, ik, ik zou het heel raar vinden als ik dat niet zou hebben ge, gedaan. Ja, maar stel je was bij een andere organisatie gaan werken... dan had je heel goed nu nog zonder uitvaartverzekering kunnen zijn. Ja, ja dat, dat, dat had gekund. En, en dat komt eigenlijk omdat je... Eh, ik ben nu 41, maar eh, toen ik daar ging werken... zes, zes jaar geleden, toen, dat dan ben je ook op een leeftijd... dat je er eigenlijk niet zo heel erg bij stilstaat. Nee, nee. Want waarom kies je voor een uitvaartverzekeraar als, als werkgever als je 35 bent? Ik heb me dat proberen in te denken. Hè. Ik, ik zou het moeilijk vinden om elke dag maar weer met de vergankelijkheid geconfronteerd te worden. Je weet dat natuurlijk wel, maar in jouw vak ja, besta je dat toch iedere dag bij stil? Ja, eh, toen ik voor de eerste keer eh, werd benaderd voor, eh, voor, de, voor de functie bij delen... toen fascineerde mij dat... Vanaf het allereerste moment. En die fascinatie zit hem in het gegeven dat je als communicatieman... je realiseert dat je een relatie wilt aangaan met je publiek... over een bepaald onderwerp. In dit geval het overlijden, de dood. Mm -hmm. En je realiseert je dat jouw publiek uh, eigenlijk helemaal niet op jou zit te wachten. Jou liever misschien uh, ziet, uh, jou liever ziet gaan dan, dan komen. Ja. En hoe doe je dat dan? En hoe kun je dan een, een relevante relatie aangaan... op een zodanige manier dat mensen het ook fijn vinden... dat je uh, uh, een band opzoekt? Dat fascineerde mij. Ja. En, nou ja, dus, ja, toen, ging, toen ging ik praten. En, en, uh, en die fascinatie is nooit meer weggegaan. Nee, je bent er ook in geslaagd, kennelijk, om een band aan te gaan met mensen die inderdaad niet op jou zitten te wachten als onderneming, want ja, je wordt niet graag geconfronteerd met je eigen einde natuurlijk over het algemeen. Maar. Um, je bent die band aangegaan en je hebt eerder dit jaar die van Spijkprijs gekregen. Ja. Heeft dat ermee te maken dat jij er op een originele manier in bent geslaagd om mensen in ieder geval kennis te laten maken met jullie product? Uh, nou, laat ik vooropstellen voor dat de uh, Van Spijkprijs is wel aan mij toegekend. Maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Natuurlijk niet, maar je handen zult handen daar uit. wel een aandelen hebben gehad in die ja, prijs. Ja. Ja. <coughs> het, is, het is begonnen met, uh, met de, de, het besef. En dat, dat, dat besef was eigenlijk al bij, binnen de organisatie aanwezig. Uh, uh, dat het niet zozeer gaat om de overledene zelf, maar om uh, de nabestaanden dat in hun leven vindt iets plaats. Um, als je hen kan, kunt helpen om daar op een goede manier... Uh, uh, zeg maar, goed kan helpen om die gebeurtenis een goede plek te geven... zodat zij de draad van het leven weer op kunnen pakken... dan ben je relevant en zinvol bezig. En uh, dat besef opent ook meteen een hele grote wereld die, die tot die tijd eigenlijk nog helemaal niet geopend was. Want iedereen was altijd bezig met de dood en het einde en dan stopt het. Maar eigenlijk stopt het niet. Het begint dan pas voor heel veel mensen die dat meemaken. Dus eigenlijk was jouw boodschap... Dela is een organisatie in eerste instantie voor het leven... en niet zozeer een instantie voor de dood. Precies. Hoewel ja. daar natuurlijk wel de oorsprong uh, ligt. Ja, maar de, de dood vindt plaats in het leven van iemand... Uh, uh, en degene die is overleden, ja, daarvoor zorg je de uitvaart voor. Uh, door dat zo goed mogelijk te doen, zorg je ervoor dat degene uh, die dat ervaren... dus de nabestaanden, dat die beter dat kunnen verwerken. Dat die beter de draad van het leven weer op kunnen pakken. Dus de, de dienstverlening is, is vooral op hen gericht... Ja, en die accentverschuiving, die heeft zich ook uh, terugvertaald... in de manier waarop uh, jullie onderneming zich presenteerden ja. In de media bijvoorbeeld. Hoe je die accentverschuiving hebt, hebt uh, toegepast... Hoe, hoe dat te merken is geweest uh, in de afgelopen jaren... daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren... naar dat antwoordapparaat dat nog steeds staat te knipperen. Okay. Er is één nieuw bericht. Goedenacht. Um, dinsdag is uh, Alle heilige en uh, woensdag dus alle zielen, Dan worden de overleden dierbaar dacht. Helko, jij hebt uh, Martin uh, Kersbergen, uh, communicatiemanager van uh, Uitvaartverzekering Dela te gast. Ik uh, ben benieuwd aan welke overleden dierbare Martin Kersbergen vannacht denkt. Heel mooi gesprek. Dag. Huisgenoot Frank Dumosje uh, was dat. Ja, alle zielen. Denk jij aan één bepaald iemand uh, uh, op deze dag? Uh, uh, aan mijn vader. Mijn vader is uh, overleden toen uh, hij 42 was. Ik was op dat moment 18. En uh, uh, ik ben nu 41. Ik word over uh, uh, 12 januari word ik 42. Dat is voor mij een heel, heel belangrijk moment. Beladen Te, uh, ook? Nou, uh, het is geen angstig moment. Uh, het is ook niet zozeer beladen. Maar het is wel, je realiseert je dan meer dan toen hoe jong dat was. Hoe, hoe jong het is. Omdat uh, je je nu realiseert, ik, ik ben nog helemaal niet klaar om dood te gaan. Nee. Terwijl jouw vader wel degelijk doodging op zijn 42. Ja, dat, precies, precies. En uh, Ik was toen 18 en, dan, en dan, ja, dan gebeurt er sowieso heel veel in je leven. Uh, je, bent, uh, je bent net voorbij de puberteit. Je, je oriënteert je een beetje op de toekomst. Uh, uh, grote veranderingen. En dan gebeurt zoiets en dat, ja, dat, dat, is, dat is echt, uh, dan, ja, echt heel impactvol. Wist jij dat je vader ziek was? Of overleed hij uh, volkomen onverwacht? Ja, het, was, het was voorkomen onverwacht op uh, uh, met kerst is hij overleden aan een hartaanval. Uh, dus, dus kerst is ook nog eens een keer een, een, uh, een bijzonder moment voor ons, voor ons gezin en uh, voor onze familie. En ja, ja dat, dat, uh, dat, dat heeft echt impact gehad in ons gezin. Ja, hoe heeft jouw leven uh, veranderd? Um, in, in het begin uh, ga je heel erg relativeren dan, dan, dan, dan lijkt het net alsof er niets meer toe doet uh, of niets meer belangrijk genoeg is uh, en na verloop van tijd ja, ga je het een plek geven uh, het, het, het heeft wel mijn leven beïnvloed op belangrijke momenten uh, diploma's halen uh, Trouwen, geboorte van mijn kinderen. Dat zijn, dat zijn momenten waarop dat natuurlijk. Ja, dan, dan is hij dan is er niet. Momenten van gemis. Ja. ja. En als je nu aan hem denkt hè, vandaag. aan wat voor soort man denk je dan? Welk beeld komt, komt naar voren? Een heel um, um, gedifferentieerd beeld. Het is ja, een mens. Hè, dus met heel veel kanten en heel veel gezichten. Um, een vader. Een, een sportman. En uh, iemand die hard werkt. Uh, een man is, hè? een man voor uh, mijn moeder. Ja. Dus ja, heel, heel veel verschillende gezichten. Ja, ik, heb, ik heb niet zeg maar één beeld. Het zijn veel, veel beelden. Lijkt je op hem, op de een of andere manier? Uh, als je het aan mijn zusjes vraagt, dan denk ik dat ze ja zeggen. Ja. En waarom zeggen jouw zusjes uh, Ja. Nou, ik, ik heb ook wel een, een zekere gedrevenheid in de dingen die ik doe. Die ook um, herkenbaar is voor mijn vader. Um, en, en, en, ik ga voor mijn passies. Weet je wel? En dat is 100%. Dat, daar zit zeg maar geen concessie in. En dat is, dat is wel, wel, wel, wel herkenbaar. Is dat ook hoe hij je uh, nu nog, uh, inmiddels uh, 18 jaar na. nee, 26 jaar na, na zijn dood. Is dat hoe, hoe um, hij je nu nog inspireert? Nou, die inspiratie die zit heel gek genoeg... maar in, in, in, in een heel klein moment. Um, ik was toen uh, een jaar of 17, denk ik. En ik zat bij hem in de auto. een uh, uh, puber. Uh, en zoals, zoals puber zijn, hè, een beetje semi-ongeïnteresseerd. En... <coughs> um, hij vroeg mij wat ik wilde gaan doen uh, met mijn studie daarna. En ik zei dat ik het eigenlijk niet wist. En dat het me ook niet zoveel boeide. Zoals je dat dan zegt ja. hij, op die leeftijd. Ja. En toen zei hij tegen mij van ja, ik zou het wel mooi vinden als je naar de HEO gaat. En uh, ik heb dat toen een beetje langs me af laten glijden. Kort daarna overleed hij. En... Uh, Kort na, een paar maanden later. Dus, uh, en toen, dat was het moment waarop ik me had voorgenomen. Dat ga ik doen. En uh, er, is een enorme, er is een enorme motivatie ontstaan... om datgene te doen... Uh, uh, ja, zeg maar, om dat te realiseren, als het ware. Uh, na de HEO ben ik, ben ik gaan werken. En ik heb altijd nog zo'n kriebeltje gehad van... Uh, ik wil nog een keer universiteit doen. En dat kwam er niet van. En daar heb ik twee jaar geleden heb ik mijn uh, universitaire graad gehaald. Oh ja. Toen ben ik uh, met, dat met, dat met dat diploma ben ik, uh, naar zijn graf gegaan. Dat, dat, dat bezoek ik nog ieder jaar twee, drie keer. Met dat diploma ben ik naar, dat, naar zijn graf gegaan en gezegd van... Kijk, pap, daar is hij. En dat allemaal dankzij dat gesprek in die auto. Ja, dat ene gesprekje. Gek, hè? Ja, mooi hoe mensen dan inderdaad zoveel jaar na hun dood nog steeds... Uh... Ja, in dit geval jou kunnen inspireren om, om verder te gaan... om, om die opleiding eh, op een hoger pijl te trekken. Ja. Mooi ja. ook om, om dat zo, als het ware, met hem af te ronden, dat gesprek. Ja. zoveel jaren later. Precies. Martin Kersberg, hij is de gast vannacht in Casaluna. Hij is communicatiemanager bij Dela. Dat is Nederlandse grootste uitvaartverzekeraar. En eh, mocht u nou dit gesprek op een ander moment willen terughoren... dat kan ook, dat kan namelijk vanaf morgen via onze site... casaluna.ncrv.nl je werkt zes jaar bij Dela, vertelde je uh, net. Uh, je, je hebt eigenlijk het accent verschoven bij Dela van dood naar leven. Om het heel grofweg zo te zeggen. Maar laten we eerst even teruggaan naar het ontstaan van Dela. Dan gaan we de hele een terug naar de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe is Dela ooit uh, opgericht eigenlijk? Dela is opgericht in 1937. Uh, het waren crisisjaren. En anders dan nu, uh, bittere armoede. Ehm... Uh, het is opgericht in Eindhoven door een aantal uh, uh, katholieken... die vonden dat uh, iedereen recht had op een menswaardig niveau van, van uitvaart. Op dat moment uh, was dat in veel gevallen niet mogelijk. Uh, mensen met geld die werden met veel egaars uh, begraven door, uh, door de kerk. en Zonder, zonder geld, uh, ja, anoniem, uh, voor zonsopgang of na zonsondergang... En deze mensen, onze, zeg maar onze oprichters, die vonden dat dat niet kon. En, uh, en richten toen de begrafenisvereniging... draagt ook anders lasten op. Daar staat uh, Dela dus ja, voor. Draagt ook ja. dus lasten, ja. En uh, zij spraken met elkaar af. Uh, als, je, als je lid wordt van onze vereniging en je komt overlijden... dan zorgt de vereniging ervoor dat de uitvaart wordt geregeld. Dus je betaalde eigenlijk contributie? Je betaalde inderdaad een, een, een uh, contributie. En de eerste uitvaart die plaatsvond, kon, kon de vereniging eigenlijk helemaal niet betalen. Dus de, bijna dreigde de allereerste uitvaart ook meteen te leiden tot het faillissement van Dela. Maar wel, gelukkig was er een wat welgestelde weduwe... die eh, wel veel sympathie voelde voor, uh, voor, uh, voor het gedachtegoed. En die heeft toen uh, het mogelijk gemaakt dat die allereerste uitvaart toch kon plaatsvinden. En uh, uh, nou, zo, zo, zo zijn we begonnen. En het. Het meest bijzondere aan het verhaal is eigenlijk... dat die mensen dat vanuit een, een diepe overtuigingen deden. Moet je, je voorstellen dat eh, het waren katholieke gelovigen... die in de, in, de, in de kerk op zondag hoorden van de, van de, van de, van de lokale geestelijkheid. Hè, van, sluit je niet aan bij die mensen van de, van de, van de, van de delen. Hè. Dus ze moesten eigenlijk tegen de stroom in. En waarom wilde de kerk dat dan niet? Nou ja, de, de, de kerk die regelde uitvaarten... En die kregen daar ook de inkomsten voor. Ja. ja. Dus de kerk heeft, heeft, draagt tegen uh, tegengewerkt in het begin. Ja. ja. ja. En dat is ook uh, bij het, het grote bombardement op Eindhoven. Uh, hè, dat was toen het moment dat de geallieerden optrokken richting, richting Nijmegen. Voor operatie Market Garden. Uh, toen is Eindhoven zwaar, zwaar getroffen dat een, een Helmonds vervoerder zei... en nu is het afgelopen met het gedoe... Uh, meneer pastoor, er, vallen, er zijn belangrijke zaken te doen nu. Er, vallen, er moeten doden worden begraven. Dat was eigenlijk eerst het moment dat, dat, dat de kerk en, uh, ja, ging samenwerken met ons. En uh, in de jaren 50 zijn wij officieel erkend door uh, de kerk... Nou, daar waren we natuurlijk wel blij mee, maar toen op dat moment hebben we ook gezegd... van ah, we zijn vanaf nu ook wel van alle gezinten. Ja, we zijn zelfstandig en zijn niet meer gelieerd eh, expliciet aan de katholieke kerk. Nee, nee. Nee. Inmiddels zijn jullie de grootste eh, coöperatieve uitvaartverzekeraar van Nederland... met zo ongeveer 3 miljoen eh, leden. Eh, werkt het eigenlijk in principe nog steeds zoals in het begin... dat je contributie betaalt als het ware? Ja, dat heet, nu, dat heet nu natuurlijk anders. Hè? Het heet nu een, een, een verzekering. Je betaalt mm -hmm. een verzekeringsmiddag. Maar het, is, het, het werkt nog steeds hetzelfde. De polishouder van onze verzekering is lid van de coöperatie. En, uh, uh, en, en heeft ook recht om, uh, om, om deel te nemen aan de algemene vergadering van leden. Dat is een hele rechtstreeks en directe invloed op uh, de belangrijke besluiten die de coöperatie neemt. Twee keer per jaar vindt die algemene vergadering van leden plaats. En uh, onze directie uh, moet dan op dat moment ook verantwoording afleggen aan, aan de polishouders. En moet ook uh, zijn plannen toelichten en ook toestemming voor vragen. En de directie is in wezen alleen uh, uh, informatieplichtig en uh, verantwoordingsplichtig aan, aan de leden en niet aan aandeelhouders Klopt. Die hebben jullie niet. Klopt. Dus dat is een hele, dat is een hele directe uh, manier waarop onze coöperatie wordt bestuurd. En dat is, ja, dat is eigenlijk dat is echt prachtig. Het is een van de mooiste ondernemingsvormen die er... Die die eigenlijk zijn. Want het, het werkt dus zo, ik, ik nee, sluit de verzekering bij jullie af. Ik ben ja. geen lid meer, maar ik sluit de verzekering af. Ja. Dan betaal ik een x-bedrag elke dan, maand, elk jaar. Ja. Dan bent u ook lid, hoor. Oh, dan ben ik ook meteen lid. Ja. En hoeveel, uh, ik ben 51, uh, een beetje te dik, maar voor de rest redelijk gezond. Wat zou ik per maand betalen? Oh ja, ik... Ik weet dat niet zo uit Wat betaal jij? <kwijnt> jij bent uh, tien jaar jonger, maar hebt ook een buikje. Een heel kleintje. Heel kleintje. <laughs> ja. Rookje? Nee. Nee, heel goed. Nee, wat, wat betaal jij zo? Ja, Ik betaal, ik, ik betaal voor mijn gezin. Natuurlijk. Ja. Ik, uh, en Ik krijg uh, een kleine personeelskorting. Dus dat is niet helemaal, dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar het gaat, het gaat om tientjes. Tientjes. Uh, uh, en wat krijg je daar dan uiteindelijk voor terug? Je krijgt, een, je krijgt daar een uitvoer voor terug. En, uh, uh, die wordt geregeld door onze eigen mensen... Uh, met onze eigen vestigingen. Uh, die vestigingen die zijn dan ook van u. Hè? Dus als u, als u lid bent van de coöperatie, bent u mede-eigenaar van, van alles. van je, hoor. Ja, oh ja, van je. Ja. Dan ben je ook mede-eigenaar van alles wat, uh, wat, wat zeg maar van dela is. Maar jullie hebben bijvoorbeeld crematoria, ja. uitvaartcentra, ja. begraafplaatsen ook? Geen, uh, geen begraafplaatsen. Uh, maar je bent zeg maar, mede-eigenaar van, van, van het geheel. Mm -hmm. En je kunt als lid ook lid worden van de algemene vergadering. We hebben Nederland verdeeld over 37 gebieden. En eens in de zoveel tijd vinden dan verkiezingen plaatsen, je kunt je verkiesbaar stellen en dan kun je gekozen worden en dan, dan kom je twee keer per jaar naar Eindhoven en dan mag je meebeslissen over, uh, over zaken die ertoe doen mm -hmm. binnen, binnen onze coöperatie. Nou zijn er mensen die zeggen ja dat is dan allemaal leuk en aardig zo'n verzekering maar als ik op mijn dertigste gewoon uh, 8000 euro apart zet mm -hmm. op een spaarrekening heb ik straks meer geld voor een uitvaart dan uh, uh, zo'n coöperatieve verzekering mij kan bieden. Ja. En ja, dat is niet zo. Het is een, het is een, het is een belangrijke misvatting. Uh, als, je, als, je, uh, natuurlijk, als je nu 8000 euro hebt en je zit dat nu op een spaarrekening en je dat rendeert... dan, dan, dan, dan, dan zou je in, in, om financiële redenen niet per se een huisvaartverzekering nodig hebben. De, de vergelijking moet zijn dat als je de premie die je betaalt voor de verzekering op een spaarrekening zet... Iedere maand, wat het, wat het dan gaat doen. Stel, ik zet 30 jaar lang uh, die paar tientjes op die spaarrekening. Ja. Heb ik dan net zoveel geld na 40 jaar dan, dan ik uh, als ik nodig heb om een uitvaart te kunnen bekosteren? Nee, dan, dan, dan moet je a. Zeker weten dat je die leeftijd haalt hè, en niet in de voetsporen van mijn vader treedt. Ja. Uh, uh, maar je hebt, je hebt beduidend minder. De coöperatie heeft twee belangrijke uh, voordelen die je als spaarde niet hebt. Wij hebben inkoopvoordelen op de dienstverlening die wij uh, aanbieden. Dus wij kunnen het, het goedkoper doen. En tweede is dat het, het, alle premies die wij ontvangen, die beleggen wij op, een lang, op lange termijn. En halen daarmee een resultaat dat hoger is dan je op een spaarrekening kunt halen. De combinatie van die twee factoren zorgt ervoor dat uh, je altijd meer krijgt. Dan je betaalt. Altijd. Dus als je, uh, als je, als je, als je terugkijkt in de tijd. Hè, want in, uh, in de toekomst kijken is dat veel moeilijker. Ja. Terugkijken is makkelijker. Nou, stel je was uh, in 1951 op je dertigste uh, lid geworden van Dela. Toen betaalde je 5,10 euro per jaar. Is dat is een hele andere bedrage. Ja. Als je dat... Indexeert, hè, want de verzekering is waardevast. Dus dat, dat wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dat indexeert. En je zou daar rente over, uh, over ontvangen. Dan heb je, als je in 2011 overlijdt. op je tachtigste verjaardag. ongeveer nou, de 1800, 1800 euro. inclusief renteopbrengsten. ongeveer 1800 euro bij elkaar gespaard. En je krijgt daarvoor een uitvaart. En hoeveel kost een gemiddelde uitvaart? Ja, het is gemiddeld een beetje moeilijk te zeggen. Maar. Uh, wij rekenen met ongeveer uh, 7.000 euro. Ja, dus dat te, is inderdaad dus, een groot verschil. Dus te, ja. 7.000 euro. Um, dat kun je ook doen omdat je, je zegt... je hebt inkopenvoordelen, je dus zijn een grote organisatie... die wat dat betreft ook bepaalde uh, uh, kosten uh, uh, uh, niet hoeft te maken... omdat jullie uh, bulkvoordeel hebben, om het zo maar eens te noemen. Ja. Um, maar levert dat tegelijkertijd ook geen uitvaart op? Nee, uh, de, de uitvaartdienstverlening zelf, die dus uitgevoerd wordt door, door, door, door mijn collega's, die is, die is altijd persoonlijk. Die is altijd zoals de nabestaande familie het, het willen. En um, de, de basiselementen van een uitvaart, die in de Natura-pakket van de verzekering zitten, die zijn natuurlijk die zijn altijd gelijk. Maar dan praten we over de verzorging van de overledenen. Het vervoer, het opbaren, de begrafenis of de crematie. Dat zijn elementen die altijd voor iedereen gelijk zijn. Maar als ik nou uh, na mijn uh, uitvaarddienst uh, in plaats van koffie... en net iets te oude cake... Uh, toch liever een glaasje Prosecco wil en een uh, zalm sandwichje. Geen probleem. Maar, maar is dat allemaal nog steeds inbegrepen in die 7000 euro? We hebben uh, in de verzekering zit een deel vrij besteedbaar bedrag... Uh, dat, dat kan gebruikt worden voor uh, de, dit soort persoonlijke wensen. Uh, en natuurlijk is het zo dat de laatste jaren zien wij... dat, dat de, de aard uh, van de persoonlijke wensen heel erg verandert. Mm -hmm. en dat neemt heel erg toe. Ja. Uh, een uitvaart van 20, 30 jaar geleden ziet er echt anders uit dan vandaag de dag. Uh, dan is de basisverzekering niet toereikend om aan de huidige wensen te kunnen voldoen. Als je dat wilt met zalm en, en et cetera, et cetera, Het lijstje wat u net opzond. Of een live bandje. Of, of... een live bandje, precies. Um, waar wij onze leden dan ook op wijzen is... Uh, denk eraan dat als je je uitvaartwensen uh, veranderen... dat je daar ook de verzekering op aanpast. Want je kunt je ook verzekeren voor een uitvaart die meer waard is. Precies. Dus. Het, het, de, de mogelijkheid bestaat om dat vrij besteedbare bedrag verhogen. Mm -hmm. En door die verhoging zorg je ervoor... dat die, dat, dat die financiële uh, uh, risico's zijn afgedekt. Mm -hmm. En dat je nabestaanden daar niet mee worden... Belast. Maar stel nou, ik ben bij jullie verzekerd en ik ga in een klein dorpje wonen. En daar is een hele aardige kleine uitvaartonderneming. Die kom ik, de mensen van die uitvaartonderneming kom ik ook elke dag tegen in het dorp en noem maar op. En dan heb ik daar meer band mee dan met een toch anonieme uitvaartverzorger van Dela. Hmm. Stel dat ik zeg, nou, ik wil toch eigenlijk dat de uitvaartonderneming Van den Berg, om maar iets te noemen, mijn uitvaart verzorgt. Ja. Betalen jullie dan ook 7000 euro aan de firma Van den Berg? Wat wij. Um... Dan uitkeren is een bedrag, zeg maar, is de verzekerde waarde van uh, uh, uh, de uitvaart. Nu, nu wordt het een klein beetje technisch. Ik ga het proberen makkelijk uit te leggen. De premie die je betaalt, die is gebaseerd op een verzekerde waarde. Uh, van, uh, om erbij, de 3.500 euro. Wat je daar bovenop van krijgt zijn inkoopvoordelen en, en, de, en, de, en de opbrengsten op, lang, op lange termijn van die, van, die, van die beleggingen. Ja, en daarom kunnen jullie uh, relatief een duurdere uitvaart aanbieden. En je krijgt dan een uitvaart met een marktwaarde van ongeveer 7000 euro. Maar ik begrijp dus goed dat als ik dan toch liever bij zo'n uh, uh, kleine dorpse uitvaartondernemer uh, uh, mijn uitvaart laat regelen... Ja. dan heb ik niet zoveel aan zo'n uitvaartverzekering Jawel, want wat je, wat je, dan, wat je dan... Dan wist ik 3500 euro. reken <coughs> ik heel snel. Ja, maar wat je, wat je dan uitgekeerd krijgt... Is het, uh, is, het, is het bedrag waarvoor je eigenlijk ook al die jaren de premie hebt betaald. Hè? Dus je krijgt niks meer, maar ook niks minder. En waarom krijg je nou niks meer? Omdat je, uh, als je meer zou krijgen... zouden wij de overige leden van onze coöperatie daarmee benadelen. Dus dat, hè, dat is niet eerlijk. Dus je krijgt de waarde die je hebt betaald in de vorm van je premies. Nou, die premies die waren altijd heel laag. Dus je krijgt precies datgene wat je hebt, hebt betaald. Mm -hmm. En kan zo'n groot bedrijf als dat van jullie... met 3 miljoen verzekerden... wel een heel persoonlijke uitvaart garanderen? Want ik kan me voorstellen dat... dat er, hè, overlijdens komen altijd onverwacht. Je bent daar zelf mee geconfronteerd. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat, dat in een groot bedrijf... met roosters en werkschema's en weet ik veel wat... dat het toch moeilijker is om te garanderen... dat meneer of mevrouw X die uitvaart van uh, meneer of mevrouw uh, I uh, uh, van A tot Z begeleid? Uh, ik, ja, ik snap de vraag, maar je moet je voorstellen... dat de, de, de grootte van de organisatie zit hem in de, zeg maar, de logistieke operatie... die naar de achterkant zitten, De infrastructuur die te maken heeft met de facturaties... Met, uh, met het beheer van onze gebouwen, met al dat soort zaken. De dienstverlening vindt plaats door... Door mensen die van, ja, van ons zijn. Die één op één contact hebben met de nabestaan. En dat is heel persoonlijk. Dat blijft toch steeds dezelfde man of vrouw die dat contact onderhoudt. Niet altijd. Niet altijd. Dat dat ik al kan de... me voorstellen dat als je dan eenmaal op die uitvaart bent... dat je dan ook steun hebt aan die man of vrouw die jou heeft geholpen. Bij de voorbereiding bijvoorbeeld. Ja, ja, als je daar is. een ander staat, is dat toch heel onpersoonlijk dan. Ja. Nou, het hoeft niet per se uh, onpersoonlijk om, om te zijn. Het, het, het, het, kan wel, het kan wel even... Even wennen zijn. Dat realiseren wij ons ook. Als grote organisatie heb je natuurlijk te maken met... Uh, met, De met en vakantie. Uh, ja, met ook, maar ook met wettelijke kaders. Daar, daar, daar moet je gewoon aan voldoen. Mm -hmm. en, uh, en dat betekent dat je soms uh, moet, moet wisselen. Dat, dat is niet altijd onze keuze. Uh, maar dat neemt niet weg dat ook een andere persoon nog steeds met dezelfde uh, mate van dienstverlening... en intensiteit en, en, en goede over oh, Dat empathie. betwijfel ik ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het prettig is als daar meneer Janssen weer staat. Ja, Omdat is. je al dagenlang met meneer Janssen uh, lief en leed deelt. Dat is ook zo. En, en, en, maar dat is, dat is het nadeel van een organisatie met deze omvang dus. Nou, maar nee, let op, want het is niet altijd zo. Het is niet per se zo dat daar een wisseling plaatsvindt. Het hangt natuurlijk... Uh, heel erg af van op welk moment een uitvaartverzorger uh, die op dat moment thuis komt. Of zijn, zeg maar hoeveel dagen die al die week heeft gewerkt. En hoeveel dagen die dan daarna nog ja. zeg maar, kan werken ja. voordat hij ook ja, rust moet nemen. Dat is ook ja. belangrijk. Uh, als het toevallig de eerste dag is. Dan, uh, dan, nou, dan weet je zeker dat die persoon dat ook, ook blijft. Begeleid, ja. Uh, wat daar nog... Uh, aan complexiteit bijkomt, is dat de, de, het aantal dagen dat iemand uh, uh, nog, niet, nog niet begraven of gecremeerd wordt, hè. dus het, het moment tussen overlijden en de feitelijke begraaf of uh, crematie, dat is door de laatste wetswijziging verlengd. Naar zes dagen, hè? zes werkdagen. Ja. En dat maakt het eigenlijk alleen, nog dat maakt alleen maar nog iets moeilijker om dat logistiek zo, zo te organiseren. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar als ik u vertel dat de, uh, dat de kwaliteit van onze dienstverlening met gemiddeld een 9,1 wordt gewaardeerd door nabestaanden. Dan doen wij dus iets goed. Ja. Uh, want daar zitten natuurlijk ook uitvaarten bij. We verzorgen ongeveer 30.000 per jaar. Daar zitten natuurlijk ook uitvaarten bij waar mensen minder tevreden over zijn. Dat doet ons zeer. Maar dat gemiddelde cijfer. Maar als daar ge kun je inderdaad mee thuiskomen. Als je met zo'n gemiddelde cijfer komt, dan doe je dus wel iets goed. Ja. We praten straks verder over de, de nieuwe weg die Dela onder jouw uh, communicatieve leiding is uh, ingeslagen, uh, Martin. Hm. Maar eerst de muziek die je hebt meegenomen. dat is eigenlijk een plaat die, die je, ja, ik denk als ik de titel zie, die je opdraagt aan je vader. Ja. Waarom juist Papa van Stef Bos? Omdat nou, je steeds meer op hem lijkt? Uh, nou ja, er zitten, er zitten verschillende elementen in dat nummer. Uh, het, het heeft iets te maken met verandering van de tijd. De, de, de, de herkenning die je in de loop der jaren natuurlijk, natuurlijk toch ook zelf gaat, uh, gaat zien. Uh, ja, Het is toch, een, uh, ja, toch, toch ja, het is een bijzonder nummer voor mij, klopt. Papa van Steph Bos.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 20 jaar blijft dat inderdaad een nummer dat heel waar is. En tijdloos. Papa van Stef Bos. Bij mij te gast vannacht in de Casa Luna, Martin Kersbergen. Hij is communicatiemanager bij Nederlands grootste uitvaartverzekeraar Dela. En uh, hij kreeg uh, eerder dit jaar de Van Spijk Innovatieprijs... omdat hij Dela in de jaren dat hij er week, 6 jaar nu... aan een ander imago heeft geholpen. Hij heeft eigenlijk, vertelde hij net... Uh, het accent van de dood verlegd naar, naar het leven... Wat ik bijvoorbeeld heel grappig vind, jullie, jullie sponsoren, Martin, het Nederlands vrouwenvolleybalteam. Ja, Wat heeft dat met uitvaartverzekering te maken? Uh, het heeft heel veel te maken met onze organisatie. Uh, uh, wij zijn een hele ambitieuze club. Uh, we hebben een bepaald doel voor ogen. Uh, we zijn fris, we zijn, we zijn, we zijn jong, hè? 75 jaar jong en ambitieus. En als je dat wil uitdragen, als organisatie zijn dan zoek je daarvoor een, een, een symbool, eh, wat, dat, wat dat automatisch in zich heeft. En Die wij, is van een symbool dat ambitie uitstraalt, dat kracht uitstraalt. Ja, en dat, en dat, en dat eh, vonden we in de, in, in de sport. Eh, en wij zochten naar een teamsport, eh, liefde Oranje, eh, liefde Olympisch, liefde kans op succes. En we kwamen uit bij het Nederlands damesvolleybalteam. Omdat het eh, ook in volleybal gaat om eh, eh, dingen voor elkaar doen. Je kunt een bal niet vangen. Je, kunt hem, je hebt hem een fractie van een seconde aan je vingers. Dus je moet het samen doen. Daar zit het voor elkaar principe in. Het coöperatieve principe. Eh, het coöperatieve principe. Het is ook een heel laagdrempelige sport. Hè? Iedereen heeft dat vroeger op zijn... School of op school of op het strand, op de camping, iedereen kent kent het spelletje ook. Hè? Weet, ook weet ook wat er, wat er spannend en mm -hmm. moeilijk en, en, en, en, en, en, en, en leuk aan is. En het verbindt jullie merk met leven, in plaats van met ah, dood. Ja, dat, dat, dat, dat is het natuurlijk. En het heeft niet zozeer te maken met onze, zeg maar, onze verzekeringen. Als wel met wie wij zijn als organisatie. En, uh, da en daarom, zocht, daarom zochten en vonden wij uh, het Nederlands volleybalteam. Ja. Dat is een hele fijne, het is een hele fijne samenwerking. Jullie eh, lieten ook van je horen bij een televisieprogramma van de collega's van RTL het familieportret. In het familieportret de muzikale familie Den Haan. Opa Kees drumde vroeger in een beatband. En dan huurden we een Volkswagen busje. De hele tijd op we terug waren eh, Dan eh, hadden we niks meer verdiend. Maar het was wel leuk. En dat inspireerde fotografen Lutske. We gaan jullie als een echte roll band fotograferen. Het familieportret elke zondagmiddag bij RTL 4. Familieportret het familieportret wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. voor elkaar. Martin, waarom zijn het juist kinderen die vertellen... dat jullie de sponsor zijn van het familieportret? <laughs> uh, <laughs> nou, <coughs> kijk... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, als ik eerlijk, als ik Ook omdat ben. ze leven uitstralen, toekomst uitstralen? Uh, nee, het is niet, niet, niet met die gedachten. Het programma is door onszelf bedacht... Uh, omdat wij het belangrijk vinden dat er een, een relatie wordt gelegd tussen generaties. Dat generaties hun verhalen aan elkaar overdragen. Ja, ja. en uh, de jongste generatie zijn, zijn natuurlijk de kinderen. En het, is, ja, het, het, het, het klinkt ook wel leuk natuurlijk... Ja ja, ja ja ja Want dat programma dat, dat ging inderdaad om... Wordt het nog steeds uitgezonden trouwens? Dit vorige seizoen sowieso uitgezonden. Maar... Ja, we zijn nu... Nou ja, we, we hebben twee series gedaan. En we zijn bezig met de voorbereiding op de derde serie. Okay. En die zou dan in januari gaan, uh, gaan beginnen. Komt dus weer terug op televisie. Ja. Uh, generaties die, die elkaar eigenlijk de verhalen uit de familie overdragen. En dat is het principe van het familieportret. Ja. Uh, dat linkt natuurlijk ook heel erg naar, naar de dag van vandaag. Hè? Uh, denk aan de mensen die je lief zijn geweest die je niet meer zijn... Uh, zoeken naar de inspiratie die, die, die mensen jou nog kunnen bieden. Nou, zoals in jouw geval van je vader... vertelde je natuurlijk heel mooi, zoals hè, wat hij je toen vertelde... hoe dat meer dan twintig jaar later uh, jouw leven nog steeds beïnvloedt. Um, waarom hebben jullie ervoor gekozen om in, in, in jullie aanpak... meer belangstelling te hebben voor de levenden dan voor de doden? In die zin dat je de nabestaande centraal stelt... en niet zozeer degene die begraven of recrimeerd moet worden? Ja. Uh... Het overlijden vindt plaats in het leven van de nabestaanden. Zij moeten door. Mm -hmm. Het gaat om de continuïteit van hun leven. Uh, we, hebben, we hebben gedacht van, uh, wat is nou de, nou de echte, waar, waarom bestaan wij? Wat is nou de echte toegevoegde waarde van, van Dela? En toen kwamen we tot de conclusie dat, dat de echte toegevoegde waarde zit in het feit dat je die nabestaanden kunt helpen door zo'n verdrietig moment heen te komen. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Nou, we hebben... Uh, een aantal jaren geleden zijn we begonnen... met bijvoorbeeld onze, uh, al onze vestigingen... Uh, uh, van kleur te voorzien. Een crematorium, een uitvaartcentrum... was tot die tijd... Hè, daar praat je over 2006, 2007 ongeveer... waren dat vrij... Veel wit en grijs. Uh, nou, zeg maar functionele gebouwen. Uh, en wij, wij hebben gedacht, het is erg belangrijk dat, uh, uh, om daar kleur aan toe te voegen. Een goede verlichting, uh, kunst. Uh, mensen een warm gevoel te geven. Want zij komen, ze komen bij ons binnen tijdens een heel verdrietig moment. Dat verdriet kunnen wij niet wegnemen. Maar we kunnen ze wel helpen in een omgeving te, creë te creëren... waarin de, de zwarte randen wat, wat minder hard zijn. Uh, waarin iets, waar iets meer ruimte is voor grijs tinten en iets meer iets ronder, iets meer kleur. Dat, dat, dat gevoel dat moet, dat moet prettig aanvoelen. Dat moet prettiger aanvoelen dan zo'n kilfunctioneel functioneel gebouw. Ja, ja. Dan is zo'n uitvaart achter de rug. Hoe kun je die nabestaanden dan nog uh, bijstaan? en Speelt het faciliteren van de mogelijkheid om te herinneren ook een rol... bij, bij de manier waarop je bij een nabestaande bijstaat? Ja, we zijn, we zijn uh, begonnen met het organiseren van herinneringsbijeenkomsten... Ook buiten alle ziel uh, Ja, ook buiten alle ziel om. uh, Omdat wij ons realiseren dat uh, uh, ook door de ontkerkelijking... Uh, het wel heel erg belangrijk is en blijft om rituelen in, in stand te houden. Of misschien in een ander jasje. Maar toch, het is heel belangrijk om dat, om dat in, in leven te houden. Het uh, heeft een functie. De, de, de kerkelijke rituelen die waren er niet voor niks... En we zijn weliswaar wat, wat, wat losgekomen van de religie. Ja. Uh, glo uh, uh, globaal genomen. Uh, maar het had een functie. En uh, het, is, het is belangrijk om die functie in stand te houden. En herinneringsbijeenkomsten dragen daaraan bij. En helpen mensen ook... Ja, in het verwerken van, van uh, verdriet en in het, in het uh, beter weer kunnen oppakken van de van draad van het leven. Dus jullie laten in die zin, uh, uh, of jullie springen liever gezegd, in het gat dat de kerk heeft achtergelaten, maar wat ook losser maatschappelijke verbanden uh, eigenlijk, uh, ja, die, die, die, die zorgen daar ook voor dat, dat mensen het moeilijker vinden om met elkaar een vorm te vinden om te herdenken. Ja, precies. Het, kijk,. Uh, uh, Tegelijkertijd met die trend van ontkerkelijking zie je dat uh, families en familiebanden anders zijn geworden in de afgelopen jaren. Kinderen wonen verder weg. Uh, het is minder hecht. Uh, als dan iets, iets ernstigs gebeurt, iets verdrietigs gebeurt, zoals een, zoals een overlijden. Ja, dan, dan wie, wie is het dan om de, om de praktische zaken te regelen voor de, uh, voor de emotionele steun, voor de... Dat is, dat, eigenlijk zijn dat soort zo, uh, sociale structuren een beetje weggevallen. En hoe lang gaat dan die band tussen jullie en die nabestaanden door? Want er is een overlijden, er is een uitvaart. dan worden we, hey, Jullie bieden hulp aan bij, bij het, bij het ja, ook administratief afwerken van, van zo'n verdrietige periode. Ja. Maar hoe lang gaat die band tussen jullie en die verzekerden door? Um, nou, dat, dat, dat, dat, dat is... Een beetje afhankelijk van wat die verzekerde zelf wil. We zijn begonnen met het, uh, met het aanbieden van, van nabestaande zorg. Mm -hmm. uh, wij vragen mensen of ze daar behoefte aan hebben. En in welke vorm ze daar behoefte aan hebben. En uh, dan komen we, uh, als daar behoefte aan is, bij de mensen thuis. En dan, dan, dan, dan gaan we praktische zaken gaan we regelen. Zaken die vroeger door de broer of door een familielid werden gedaan... of door de buurman. Dat zijn zaken die wij nu voor een belangrijk deel uh, doen. Goed dat jullie het doen, hoor. maar eigenlijk is het wel triest hè, dat het zo moet. Ja, ja, het, heeft iets, het, ja het heeft iets paradoxaals. Ja, ja, ja. Dat, dat je een organisatie is die dat... Of misschien die je daarvoor nodig, nodig hebt. Ja, die, ja. ja, ja. ja dat klopt. klopt. Organiseren jullie morgen ook bijeenkomsten op alle asielen? Ja. Verwacht hm. je daar veel mensen? Ja, ja en dat, dat neemt ieder jaar toe dat... Uh, dat, ja, ja, en het beantwoord aan een, aan een, aan een behoefte die ook toeneemt. Het, uh, uh, dat komt ook doordat de dood uh, minder zwaar is geworden. Uh, het herinneren is, is makkelijker geworden dan, dan, dan 30, 40 jaar geleden. Uh, uh, we praten er vrijer over. En, uh, en dus is, is er ook meer belangstelling voor dit soort initiatieven. Ga jij morgen naar zo'n bijeenkomst toe? Uh, nee, ik ga morgen niet naar zo'n bijeenkomst toe. Ik heb morgen een drukke dag en uh, ik ga ergens anders naartoe. Je ja, gaat ergens anders naartoe, maar je denkt wel even aan je vader. Zeker. Op deze dag, op alle zielen. Reden voor ons om vannacht te praten met Martin Kersbergen... communicatiemedewerker van Dela Uitvaartverzekeringen. Ik dank je uh, voor je komst naar uh, Casaluna. Ja. Voor je uitleg bij, bij hoe, hoe zo'n grote coöperatieve verzekering nou eigenlijk werkt. En zou u dit gesprek later nog eens terug willen luisteren? Dat kan vanaf morgen via onze site casaluna.ncfw.nl. casaluna.ncfw.nl En daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief en op onze podcastservice. Ja, ik zei het al eerder natuurlijk, het is vannacht de nacht tussen allerheiligen en Allerzielen. En met Allerzielen wordt, dat zeiden we ook al, stilgestaan bij het leven van overleden dierbaren. Over hun dood heen, Martin vertelde daar dat mooie verhaal over zijn vader over, kunnen mensen anderen namelijk blijven inspireren. En ik ben nou zo benieuwd, welk overleden familielid, of welke overleden vriend, u nog steeds inspireert? Daarover kunt u ons nu al bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800, 1121 0800 1121. Uw mail is welkom op kazaluna@ncv.nl En wie wil twitteren, die kan dat doen met hashtag Kazaluna. Nu hier op Radio 1 het hoorspel Mannen die vrouwen haat, deel 1 van de Millennium Trilogie van Stieke Larsson. En wat NCRV's Kazaluna betreft, heel graag tot straks na 1 uur.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 Lisbeth! Hé, hey, Mikael. Nou, fijn dat ik mee kan rijden. Je ziet er netjes uit. Is dat een compliment? Jazeker. Mm. Gaat het? Ben je er klaar voor? Scheid de pauze in het woud. <laughs> Wat is het? Nou, kom op. Raien kalle? We zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Agneta Sofia Salander, liefhebbende moeder van Lisbeth en Camilla Salander. Michael. Agneta, het is goed dat je gekomen bent. was een bent. vrouw die niet hield van veel opsmukken. Lisbeth vertelde Harriën. me dat je Harriet wanger gevonden en, hebt. Ah, ja, We yes. hebben haar samen gevonden. Maar bovenal had ze haar dochters, Lisbeth en Camilla. En nu? Gaan jullie weer naar hier? In haar jonge jaren als ja, ja, ja, ja, laatste loodjes. En die grote passie dat was de tuin. Mikael. Mm -hmm. Agneta hield enorm van. Let potentie. een beetje op Lisbeth. Ja. En de Hortensia's. Wat zou ik doen? Op hun beurt. hielden in norm van Agneta Salander. Ze was een mens. Een echt mens. Jezus, Christus. Bitch. Sorry? Ja, die bitch van Harriet Wanger. Bitch.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 Want je wilt toch naar Hiddeby? Dan moet je hier toch eraf? Sally. Ik rijd direct door naar Hendrik. Ik ben benieuwd hoe hij reageert als ik hem vertel... dat Harriet Levend er wel aan de andere kant van de wereld een schapenboerderij houdt. Mm -hmm. Weet jij trouwens hoeveel schapen er in Australië zijn? Mm. 120 miljoen.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 God. Uh, uh, uh, uh, rustig, rustig. Ze uh, uh, is, is, is alleen maar flauwgevallen. Geen paniek. Uh, Misschien, uh... Een, een, een zenuwinzinking. Het is haar te veel geworden, oh, denk ik. Ja. <svindels> ja, ja, ja, ja. Ik zal een dokter bellen. <zoran> Lisbeth, ik ben er weer. <laughs> je had het gezicht van Hendrik moeten zien toen. Lisbeth. Hey Lisbeth, waar zit je?